Dit is Onnoordduif Nederwit met het NOS Journaal. De Belgische koning Albert heeft Edo Di Rupo benoemd tot formateur. Hij is de leider van de Waalse Socialisten, een van de winnaars van de verkiezingen van juni vorig jaar. Kort na de verkiezingen had Di Rupo al de functie van pre-formateur, maar hij diende zijn ontslag in, omdat er geen overeenstemming kwam over onder meer een staatshervorming. Na Di Rupo werden diverse Belgische politici ingezet om de onderhandelingen over een nieuwe regering vlot te trekken, maar zonder resultaat.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 Welkom bij deze mooie maandagavond. Wij zijn net binnen en jullie horen een heerlijk nummer van. Weet je, wacht even. praten praat hier, jullie in? Ja, we hebben het. Dit is Dit is wel echt erg. Dit was echt Ik had een leuk uh, liedje aan, maar, maar dat ja. ja, doe ik niet meer. Oh, hey, je mag gemaakt gewoon ja? wat aangooien. Zal ik het doen? Ja. Hey, hey. ja, ik hoor me zo Ja, ik hoor ah, uh, ah, ja. uh, ja. Zal ik hem aanzetten? Woe! Ja, gooi maar Zeg maar wat het is, ik weet het nog niet Goeie is, een Queen, miracle, of toch, hoor je toch? toch een miracle ja, Nee, nou. geniet ervan Dit is Knockout TV trouwens mensen All God's <laughs> Kevin gooit net gewoon mijn hele. Onze hele computer gooit hij er net gewoon uit, jongens. Nee. Wij hebben hier uh, grootste stress. Jezus. <laughs> Zo. Yes. So, Hallo. Sorry. Nee, dat was mij. Maar uh, onze computer wordt nu aangezet. Hoe. Uh, oh, Pannekoek. Ik ken jullie bij deze al mededelen, Stanley komt niet. Ah! Nee. Oh ja, en Kevin, we hebben een nieuwe manier van afspelen. Ik heb uh, virtual dj. Dat, dat heb ik gehoord, dat heb ik gehoord. Oh. Ik uh, ja, heb ja. Uh, weer uh, goed met Joost gepraat. Wat een, uh, een goed begin van een uitzending, Echt jongen, dit is het beste begin ooit. Ja, zeker. Ja, toch? Ja, beter hebben we nog nooit gehad. Kijk, top. Maar, uh, <laughs> gooi er even een lekker nummer in. Uh, ik uh, weet nog niet helemaal hoe dat werkt. Ik hè? heb hier nog wel een paar... Kijk, ik heb... Schop, uh, zit je uh, dingetjes erin? Ja. dingetje? Nou, okay, Ik voel is hem heen. nog niet hoor. Hé, hey. hey, ben je snijden <laughs> op tv? Vakken Mensen? Wesley Snijder is op uh, Nederland 3. Ja, en hij staat naaien. <laughs> maar o, jullie moeten naar ons luisteren. Alweer? Ja, hij zit erin, <laughs> hij zit erin. Uh, welke is het? Dat uh, weet ik niet. Oh, uh. Oh goed, moet ik anders even een plaatje doen? Nee, opzetten, dat is de andere, dat is een uh, andere mondje. Ja. Ja, deze kunnen hoor. Jij zit er nu ook in. Uh, Zo uh, kan deze niet omdat dit uh, van de laatste is. Oh je hebt hem echt uh, Hij nice. staat op akershoofd. <laughs> nice. Weet hij gaat maar uh, automatisch afspelen. Wat gaat <laughs> hij automatisch Waarom? Wat heb je gedaan? Niks, ik heb niks gedaan. Je, ja, je hebt vast wel wat gedaan. Welke nou, is het? Eerste uur? Nee, je moet een uh, andere hebben. Module 1? Nee, of niet? Sociale hygiëne. Nee. <laughs> Het is mijn harde schijf. allemaal niet, allemaal stage Ik krijg in die stress, Welke is het? doe eens do ha, ha, huh? H. H. H. H. Uh -huh. Oh, ha. Oh. <laughs> <laughs> Sorry, ja, het is was leuk. een beetje lastig. Mag ik hem so even, even halen? Ja, ging ja, niet ga, je goed, ga je al. Ja, maar de, dit is uh, dus een nog oud FM op jouw stereo, radio, computer, wat dan ook. Ja. ja, dat klopt. Onze hele, we zitten er helemaal in. Nou, ja. nog niet helemaal, hoor. moet nog even warm worden. Ja, dan doen we. Joh, zet gewoon lekker een plaatje op. Ja. ja. Ze willen muziek. You. Wat nou, wat heb je, Kevin? Take me in van velden. Genieten van mensen. I love you so. Hey, that's what you say. You'll you tell me, baby, baby, please don't go away. So hey, that's, what that's what you'll say, you'll tell me baby, baby, please don't go away, don't go away. but when I, play, when I play, I never stay, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Hallo, wie heeft dus je koptelefoon zo hard? Ik kan, zorg ik het niet. Zo. zo. Nu is het weg, hè? Ja, hij is weg. Ja, hij is weg. Oké, dan komen ze ook nog wel naar Maar, maar uh, welkom, dames en heren. Ja, alsof we voor het eerst zijn, hè, nu. Sinds tijden. Nu ben jij het. Ben ik het. Ja. Ja, ik het niet, hè. Nou, ik sta nu uh, zo goed als uit dus En nog steeds Robby <laughs> Robby, zet zachter die van jou Sorry, sorry Ja, wij zijn hier. Nou en Nou, echt. <laughs> wow. Iedereen de schuld zit te geven well En myself, de schuld uh, nu al Maar wel gezellig Oh man, ik zit ook onder de draad Ik zit in de Dames en heren, ik heb een Whatsapp bericht Maar eh uh, Whatsapp, hè Whatsapp up? What up? Yo, Whatsapp App what, what, is die best. Maar eh, uh, buiten dat om, Ajax kampioen, wil ik me even mee beginnen. Kjelele. Zo, -ke Kevin. Huh? nee, je bent er nog. Oh, hey. Ja, Ajax kampioen, Kevin. Hé, hey, wat hebben jullie het weekend gedaan? <laughs> Ik heb Ajax gekeken. <laughs> ik heb geluisterd. Ik heb het ook gezien. Dat uh, was een mooie wedstrijd, toch? Ik vond het een hele mooie wedstrijd. En, en, en, en, Ajax, Ajax, als, uh, en Ajax heeft verdiend gewonnen. Klaar. Klopt. Wat, uh, wat wij Twente... Wat Twente ook wil. Dan luistert iemand en dan zegt ze... Oh, wij Twente. Maar uh, Twente, ja. Ze heeft het gewoon weggegeven, de laatste helft. Oh, joh, je moest dus weten. <laughs> Zeker de eerste helft. Nee, de laatste helft van het seizoen. Oh, de laatste helft van het seizoen. de tweede helft. Gewoon jammer. Maar ja... Zet die tv's uit. Ik hoor hem helemaal. De beste wint. De astrid bediening zit bij jou. Ja, er zit er een knopje uit op. Mooi. Ja, nee, jammer. Ja, inderdaad. Nou ja, ligt aan voor wie. Wel gezellig, hè? Het liedje. Sowieso. Ik vind het gezellig. Dus... Ja, we hebben hier nu software op de PC staan. Echt een kind in de snoepwinkel, ik dit, dit, die Robby. Dit niet heb normaal. ik vorige week gedaan. <laughs> dit doet Kevin nu, hè? Kevin. Hé, hey, we worden gebeld. Weer. We hebben een beller. Live in de uitzending. Hallo, beller? Ik je mee zo je moet je eerst opnemen. Oh. Hallo, beller? Ja, mijn ik Maar ik hoor oh. jullie op de achtergrond. Het kan dus niet waar Het is hartstikke gezellig, inderdaad. <laughs> het is sowieso heel gezellig. Oh. Het is altijd gezellig hier. Maar, oh, nou ja, oké. Okay. Maar ik was alleen maar te vertellen dat ik op vakantie ga. En ik weet ik van wat. Nee, maar het is iets wat, Ga jij op vakantie? Is echt, wat ik iedere dag op heb, is gewoon altijd zitten en vind. Kijk. <laughs> en, is het er altijd gezellig ook? <laughs> en hoor je toch op dat grond dat ik er... <laughs> <laughs> maar, ik je maar, zelf loven. Ga je op vakantie? Nee ja, ik ga zeker op vakantie, hou ja. op. Waar ga je heen? Naar, naar uh, Mallorca, Hamel, een beetje weg. Nee, maar hou op, want ik wil nog, als ik een plaats kan aanvragen, dan is het Love School. Dat kunnen jullie echt niet vinden. Love School? <laughs> love School? <laughs> ja. Van wie is die? <laughs> ja, maar ik dat van een kathastief. Maar ik val. En we gaan hem wel even opzoeken hoor, voor je. Of uh, anders een live van Irakie of wat ik van. Nee, ik hoor mezelf nu op de achtergrond. Dat echt echt... Ja, dat klopt. <laughs> We live op de radio. <laughs> ja, Welkom. Heel cool. <laughs> ga, ga je ophangen? Nee, toch? Oh. Dus jij wil? Love school? Ja, love school. Dat is echt een oude best. Dat hebben jullie echt niet. Sowieso, We, wij hebben internet tot oh, ons beschikking. Zo één zelfs. Wat heb ik hier zo? Is dit, is dit hem? Plaatjes. staat hem niet? Ja, dit is ook gezellig. Hij is dat bij Love School. Maar als dat hem niet is, dan gaan we even verder zoeken. Nee, en wij denk van. Ik heb ook nog. Ik echt een gekechtig opgezet. Zijn oude witte is nog van. weet ik veel Even kijken. Oh, even kijken, we kijken wat voor? Vertel. Kijk of dit... Oh nee, dit is gewoon een scène uit de film. Dat is hem niet. Ik ga nu ook even uitzoeken. Oh yeah, yeah. <laughs> jee. <laughs> je moet, je moet, je moet natuurlijk het wel voorbereid het in de uitzending Hoe dat liedje? Love Ik niet live op de, televisie, of, of. Op de televisie Oh wacht, ik, de ik, wacht er, ik denk dat dit hem is. Wacht eventjes. Oh, ik ga, ik ga. Toch die nieuws ik of ik uh, <laughs> Het is ook wel arbeid. Maar het vind ik wel gezellig altijd. Van vroeger, van mensen van, vanuit de internet ik wel. Vanuit de internet? Nee, iets. <laughs> de iets. Oh, de, de iets. De, de it's. Dat is een hele bekende. Waar, waar stond hij ook alweer? Nou, ik dacht het even. Ja, doe niet zo gek of doen. <laughs> Voor onze medeluisters die het niet begrijpen. Gewoon met de oh ja, de, dat was toch een homotent? Ja, doe even echt ja. <laughs> ja, dat ken jij Robby. Oh, ja. Ik heb toevallig in de kroeg, heb ik het er laatst over gehad. Oh, ja. Ja, dat was een was homotent. Maar het was gezellig heb ik gehoord, ja. Dus wij moeten even een love school opzoeken. Of had je al een andere in gedachten? school. Ik heb hier Love School, ik weet niet of dit hem is. Een record of gewoon een LP van vroeger nog oud en dan was geel. Geel, dus Love School. Love Spoon. Spoonk. L-U-V. Ja. Ja, ik wil niet dat. En dan S-P-U-N-G. S-P-U. Love Spang. Love Sprang? Oh ja, hoe je het mag maken. Sprang, ik heb hier Love Sprang. Sprang. Gooi hem erin, joh. Ik, ik ga eens even kijken, dan zou dit er moeten zijn. Is dit hem? Is dit hem? Hij roept naar jou hoor ik. Nee, is hem niet. Gaan we even verder zoeken. <laughs> ja, nou moet ik nee, hem nee, hebben ja, ook. Zo zolang aan die telefoon hangen. Zolang die... Wij, wij bellen anders wel terug, hoor. Ja, en het vindt toch niet waarheid, want ik heb hier allemaal LP's. En je mag ze ook brengen? En ik. Ja, ik ja, kan ja, ja. hem draaien? Ja. We hebben een LP-speler. <laughs> Al die LP's inderdaad, dat is nog maar de tijd van, waar ik voor. wat. Maar ze zijn beter dan de cd. Echt, ik dat film, vond ik vroeger zo'n leuk nummer van vroeger. Laafsbron. Ja, uh, Werk voor het. Ik heb wel een golden earring voor je. Vind je dat ook goed? Ja, ook goed. <laughs> Kijk, dan gaan we die draaien. Wacht even, ik heb hier nog... Uh... Is dit wat? Is dit die? Ook niet. voor Jij zit ons gewoon in het ooitje te nemen, hè? Jij. Ja, Brian Ferry en uh, Roxy Music. Dat is een beter. Dat voor ik wat. moet je eerlijk zeggen... Van het laatste ik geen ene reet ja, van. Ja. <laughs> dus eigenlijk, waarom moet ik eigenlijk nu durf op te bellen? Ja. Dat ik natuurlijk op het vliegtuig ga. <laughs> <laughs> ik ga weg. Hoe laat ga je weg? O, hou Ho op. <laughs> hoe laat? Ja, altijd vanmorgen is ik al in mijn billen, <laughs> want we zijn nog van vroeger van de meneesje en... Uh, <laughs> van de manege, meneesje? Is die ja. niet, niet in Mallorca? Ja, ik een hier niet, goed. <laughs> maar uh, ik heb een uh, leuke voor je, Golden Earring met Raider Love. Vind je dat ook goed? Wat zeg je? Ik heb uh, ook een Golden Earring met Raider Love. Vind je ook goed? Nou, oh, ik vind alles goed. Nou, dan zet ik hem er nu in, ja? <laughs> Nou, hij geniet ervan. Bedankt voor het belletje. Ja, ja. Bel ons, geloven, nou, wel bel wel ons wel als je klaar bent uit Mallorca. Echt. Als ik Sjarneman opbel of Erik <laughs> of Erik of Justo. Ja, je zult niet geloven. Maar ik ben echt wel vroeg van Marse. Het is vanuit de eten en het kan overgaan bolletjes maar Ik ga een beetje oh. <laughs> like, op vakantie. Nou, geniet van je vakantie. Bel ons als je weer terug bent. Dan gaan we even uithoren hoe het was. En geniet van de uh, golden earring, hè? Ja, maar... Oké, okay, ja, oké. Okay. Hey. was hartstikke gezellig dat je gebeld ik had. Zelf. Ja, eigenlijk. Hè. Ja, heerlijk. Hey, tot, we horen het van je. Ja. Toe. Doei! I've been all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my ear.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 song Bradley coming on strong the road has got me and tight and I'm spinning into a new sunrise Shit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 Like it, damn. Damn. Damn. damn damn! Let me put my phone on the guitar. <laughs> Ja, het duurt een beetje lang. Hij doet 20 minuten. Ja, live hè? Live, ja. Maar ik ja, het de ja. verkeerde ja. ja, Maar wel lekker. Absoluut. Uh, Heerlijk. <laughs> Wat doe je nou? <laughs> ja. Slopt de microfoon. Hij wil dat dat putten nu. Niks lukt. <hijen> Gezondheid. <we>. Dankjewel. <laughs> gaan Stel wij uh, Stanley zo even bellen? Wij gaan uh, zo meteen gaan wij Stanley even, even, even, even bellen. Moeten wij niet nog iemand bellen? Wie dan. Ja, uh, <tie> dan moeten we nog in de Bart? Oh, ja. Bart? Ja. Gaan we Bart bellen? Nee, Bart hebben we laatst al gehad. Ja, joh. Genoeg met die jongen. Laat, laat Bart met rust. Mag ik? ga Bart. even het nummer bellen van stem. Gaan we nu al bellen? Ja, joh, ja. Maar maar dan hij dan moet wel gelijk aangepakt worden. Het is natuurlijk toch wel uh, een put zijn. Dus ja, dat is wel. Weer... We, hey, volgende uur moet beter, hè? Ja, dat kan dat niet meer. 06? Je moet dat natuurlijk wel horen. Maar waarom kon hij eigenlijk niet vandaag dan? Weet ik niet. Weet hij wie niet. Kutsmoes. Dat is een in ingesprek. We gaan het volgens mij over tuinieren hebben. Het is wel lekker weer om te tuinieren. Tenminste, het is goed weer voor de plantjes. Mm -hmm. Oh, hij doet maar zes minuten joh. Ja, het is alleen maar instrumentaal zeker. Ik heb ook nog een rat van Vertuin voor jou zien, joh. Kick hem gewoon. Zo. jij gaat ie over? Ja. Yeah, yeah. Oh mijn god zeg. Ik ben zo'n Sterling nu. Hé, hey, meneer Stanley. <laughs> ja, uh, <laughs> een hele goede ja. dag. Met je vrienden van de radio. Hoe oh, is het? Goed hekje, je ingesproken bericht. om <laughs> niet in te spreken. Het is gewoon zijn voice nul. Wat een klerenlaaier. Hey. Uh, ja, hallo Stelly. Hé! Hey. Uh, met je vader spreek je. Ja, en met je moeder? <laughs> hallo. Mijn oh. vader die rookt geen uh, sigaretten, zware check ja, en. dat Dat maakt niet uit, je <laughs> Hallo. Luister naar je moeder! Ja, Robby! Luister naar je moeder! Ja, luister naar je vader. Je zit in Stelly's voice met te praten. Oh. Oh. We, we bellen je zo nog een keer. Ja! Wat heb je nou gedaan dan? Heb je mijn computer weer uitgezet, Chef? Nee. Wat, nee? Die zit er nog in. Oké, okay, cool. Anders hoor je dit. Hoor ik de, dat? Wat is dat dan? Dat is de PL-speler. Oh, maar dit doen we niet aan. Oh nee, hallo. Zie je wel? Oh nee, dat ben jij. Nee, dat ben ik niet. Dat is gewoon de computer die aan het draaien is. Ik weet niet, maar eh... Uh oh, Kevin die zit opeens een nummer in. Nee, niet dat, is een, een oh. dat is gewoon een over... Dat is gewoon een filler. Oké. Okay. Doe ze harder? We, Doe ze Doe iets harder? Oh, leuk, hè? En zo moet ie, eigenlijk. Oh, god. gaan we wel heel snel. Ja, dit dus is je voicemail op, weer Hij hangt ons dus gewoon op lul Hé, hey, nee. nou worden we opeens zelf gebeld Hallo Hallo Hallo, Hallo? Hm, wat spookt u Nou, ik weet niet wat er aan de hand is Het zijn gek hoor, die mensen Nou, Hallo? ik weet niet, Was dat Stanley? Wacht even ik Wil je wel de schuif openzetten Opgehangen gang. op <laughs> als, <je, laughs> als je maar alleen de telefoon opgehangen hebt Dan is het niet erg We bellen hem gewoon nog een keer oh. een keertje Hallo Hallo. Wat een slechte radio is dit Ja dankjewel Stanley. Ik ben er echt wel geen meter mee Ik <laughs> ben er, er echt helemaal niks van <laughs> dan Gooi er gewoon een keer een muziekje in Dat is heel beter Ja, Moet je horen dan, dan Wat Dan een flappige lul van jullie Mag ik Stanley even? Gewoon radio, geen gelul Waarom? Hallo Jullie kunnen er helemaal niks van Nee, dat klopt Dat is een feit, dan <laughs> nou, zitten we hier <laughs> Daarom zitten we bij de amateurradio. Nou, weet je, het lijkt me slim dat, uh, dat het op wordt genoemd Wat zei die nou? Geen idee Ik wil alleen maar niet te pakken krijgen Nou, bel hem nog een keer en Dan bel ik mijn moeder Yeah. Wat is dit in godsnaam vanavond jongens We zijn weer lekker bezig Maar dit het is echt Eerst krijgen we een hele gezellige vrouw Ja En daarna Je moet ook variëren uh, Je moet variëren We worden nooit gebeld En nou gewoon 30 keer op een avond ja. <laughs> Meestal gaat het nooit zo Nee Klopt Meestal gaat het goed ja. Hallo, dit is de voiceover. Nou, nee, nee, mijn moeder is mobiel stuk. Ja, dan kan je ook niet bellen natuurlijk. Nou, dan zetten we maar een plaatje op, denk ik. Oh, Gaat het even? Echt je moet je radio uitzetten. Hallo? Die hoor je hoort het twee keer te De twilight zone. Ik... Wie is dat nou te geloven? Ik hoor me dubbel. Nou, we gaan maar lekker naar Ben Sounders luisteren. Next, full. Met Robby. Hey, Hé, maar hallo, met... Hé? Hey? Met wie? Met Robby. Louis. <laughs> je zo. Oh, Robby. <laughs> <laughs> maar je wilt duidelijker praten. Doe je dat op de radio ook zo, of niet? Dan verstaan ze je, je voor mij Oh, dankjewel. Lieve, kijken, wel. Wat hoor ik dan? Nou? Zit Louis gewoon aan de bar? Nee. Hey. Oh. Maar, eh... Uh... Hoe was voor uh, ja, voetbal? Voetballers krijg ik uh, binnen, dus ik heb het een beetje druk. Oh, nou, mensen sterkte. Maar uh, ja, we hebben verloren met 7-0, dat wij je weten toch? Omdat ja, dan 7-0. Ja, maar er was nog een wedstrijd die met 7-0 verloren hadden, dus, dus. Oh. dus... je hebt er twee verloren met 7-0? In, in onze kugel. Nee, nee, nee, een andere team. Oh, een ander team. Jullie hebben ook gewonnen met 7-0? Die, die, uh, nee, nee, nee, nee. Ook dat die niet. Volg, uh, Jongens, we hebben nog maar één wedstrijd gespeeld, idioot. Ja, dat <laughs> weet ik toch niet. Ik was er niet bij. Sjoe. Nou, succes met die voetballers. Ja. Wij proberen stelling te bereiken. Ja, jij succes met je uitzending, hè? Ja, dankjewel, hè, pap. Doe. Oh. Doei. Oh, jij gaat gelijk door. Kevin, ja. wat ben je, druk? Ja, ik wil gewoon muziek. Oké, okay, doei. I by the telephone. And I'm waiting up alone. Tell me where. Have Oké, okay, eh. Uh, ja, een beetje moe. Hoe kan dat? School, werk. Boah. Wow. <laughs> Boah. <Wow. laughs> <laughs> <laughs> ja. Wat is er met je school en je werk? Nee. Nou, <laughs> kijk je dan zo. <laughs> Boah. Boah. Lukt het, Ruby? Uh, Ruby, Ruby, lukt het? Probeer dat maar nu nee, Ik ben Wendy Hoi schat Hoi Ik denk, bel je even, even Zeg dat het goed gaat hier Oké okay. Je bent in, op de radio Nee dat wil ik niet Waarom niet Nee Nee Waarom niet Ja maar je bent er nu wel al Nee dat toch. Ja hoe, dat is je, huh? hoe is het met je schat Hoe is het met je ja, goed. Heb jij nog een leuk nummer die we moeten draaien? Eh, uh, ja. Heeft je moeder een leuk nummer die we moeten draaien? Ik weet die titel niet. Vertel. Oude leuk nummer. Ik ga hem wel voor opzoeken. Doe even het deuntje dan. Ja, dat ken ik ook niet. Oh, tekst? Weet ik niet. Alsjeblieft. Dat is die ene van mijn ringtone. Nee. Hey. Je ja, uh, Ik ken jouw ringtoon niet. Dat Hoe gaat die ook alweer? Laat hem even horen anders. <laughs> uh, ja, probeer eens. Heb je even? Ja, wij hebben even. Ondertussen een allemaal. spannend muziekje. Die zijn er allemaal. Wij. Dat heb ik je net gestuurd? Echt niet, dat heb je niet gestuurd. Oh. oh, Robbie. Oh, oh. Kevin en Joos, hebben oh. oh. Oh. oh. <laughs> Kevin heeft het uh, magie van virtual DJ. Uh. Zo. De hele dag te scratchen. Maar <laughs> hij oh, doet het niet, die sirene doet het niet. Welke sirene doet het niet. En Nou, ophangen. Ze heeft wel gewoon opgehangen. <laughs> nou, lekker dan. Gaat gotcha. ze. Nee, dat is Joost hoor, uh, Kevin. Echt? En dit ben jij. Weet je, ik heb hier een zin in. Wat heb je zin uh, in? Dit. Wacht heel even. Hoor. Wat je nou weer doen? Ja, ga terugbellen. Denk jij het nieuws Robby? Hoi. Hallo. Hi. Hallo. Waarom hang je op? Nee jij niet man. Oh sorry. Zie je, jij zit gewoon op verkeerde knoppen te drukken. Ja. ja. Ik heb hem wel gevonden. Hoe heet hij? Dat weet ik niet, dit liedje. is wel een bekende. Ja. Ha hou hem zo, schat. Dan uh, ga jij nu even. Ja, ik heb hem niet helemaal. Oh. Oké, okay, wij hebben hem. Wij hebben hem. We gaan nu eventjes... Uh, zo, wacht even hoor. Draai hem nog ja. eens, want dan gooi ik soundhound ja, erover heen. Dat weet hij niet. Ja. Ja. Dan weet jij het ook, hè. Oh, wacht. Hallo, ik heb nog geen teken gegeven. Rustig, rustig. Ja, doe hem nog eens.